Dit weekend is er een gesprek tussen minister Asscher en de medewerkers van Sensire. PSV heeft de voorronde van de Champions League tegen het Belgische Zulte Waregem thuis met 2-0 gewonnen. Doelpunten werden naar rust gemaakt door Depay en Locadia. Volgende week is de return in Brussel. Het weer dan, vannacht opklaringen, het koelt af tot een graad of 16. Overdag overal zonnige perioden en er kan dan een enkele bui vallen ook. Het wordt zo'n 23 graden.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 Welkom bij het tweede uur van Casaluna. Vannacht met Fokke Oppema, journalist voor de Volkskrant. Hij uh, heeft uitvoerig onderzoek gedaan en sabbatical opgenomen... om zich eens te verdiepen in, uh, in China. in uh, Hoe China en Europa met elkaar handel drijven. Wat de toekomst is. We altijd natuurlijk horen over het grote gele gevaar wat naar ons toe komt, China, dat ons gaat overnemen. Nou, hij heeft met tal van politici, ondernemers, wetenschappers, studenten gesproken om te kijken van ja, loopt het nou zo'n vaart of valt het wel mee? Jouw conclusie is het valt wel mee. Mm -hmm. We hoeven niet zo bang te zijn. Nou, we krijgen wel wat mailtjes binnen van uh, zojuist van mensen die zeggen van ja, ben je zo'n China-idolaat dan? Anders dan uh, kan je niet die conclusie trekken. Oh, okay. Als je het hebt over slechte arbeidsomstandigheden... van ja, het is ook nog een klus om mensen, zoveel mensen aan het werk te houden. Ja. Reageer er eens op. Krijg je vaker die kritiek? Dat ik China-idolaat ben? Uh, nee, dat is voor het eerst, geloof ik. Maar uh, ja, nee, ik, ja, ik herken het ook niet. Ik, wat ik, ja, goed lees het boek, zou ik zeggen. Ik, bedoel, ik, ik ben ook zeer kritisch over China. En misschien komen we daar in dit uur ook nog wel over te spreken... over het politieke systeem. En uh, ja, de corruptie, uh, het machtsmisbruik, dat, dat, dat is natuurlijk allemaal aan de orde van de dag. Ik probeer gewoon een, een uh, ja, zo scherp mogelijk beeld uh, te vormen. En daar, ja, dat is een genuanceerd beeld. En er zijn voor en tegens. Uh, uh, en en die, die weging probeer ik te maken. Dus ja, nee, ik voel me daar niet door aangesproken nee. U kunt uh, nog steeds reageren uh, via de mail, maar we willen natuurlijk ook graag uh, aan de telefoon mensen uh, spreken die zelf ervaringen hebben met handeldrijven uh, in China. Uh, misschien bent u er voor een langere reis geweest en heeft u wel hele bijzondere mensen ontmoet. Of heeft u het idee van, nou ik heb wel dingen in de samenleving daar gezien uh, die veel indruk op me hebben gemaakt. In positieve of in negatieve zin, dat kan natuurlijk ook. 0800 1121 is ons telefoonnummer, dus 0800 1121 is het nummer. Mailen kan naar kazaluna.ncrv.nl dus kazaluna.ncv.nl. En als u wilt twitteren, dan kan dat natuurlijk ook. Als u een vraag heeft voor Fokke Obama... Euh, doe dat dan met hashtag Casaluna. Dus euh, zaken doen met Chinezen. Waar, hoe moet je het aanpakken? Ik ben daar zelf wel, uh, wel erg benieuwd naar. We hadden het al even over ho onze Hollandse nuchterheid. In hoeverre dat wel of niet uh, kan werken. Wat moet je wel en wat moet je vooral niet doen? Hoe werkt dat? Laat dat ons weten. En uh, wat zijn nou de... Ja, de, de, de, de indrukwekkende, bijzondere plekken die, je daar, uh, die u daar bent tegengekomen... mensen die u bent tegengekomen of plekken die u bezocht heeft. Dan horen we dat natuurlijk ook graag. Is er één mens of één plek, Fokke, die op jou veel indruk heeft gemaakt? Nou, een plek die veel indruk heeft gemaakt, dat is Prato in Italië. Ik weet niet of je dat stadje kent. Dat is in uh, Toscana, bij Florence in de buurt. En daar wonen op 180.000 Italianen 40.000 Chinezen. Of, dus dat is een enorme uh, uh, hoeveelheid. En ook daar werd van gezegd, van, kijk, zo gaat het uh, in de toekomst in Europa eraan toe. Wat daar gebeurd is, is dat de textielindustrie uh, is ingestort... door concurrentie uit China. En dat vervolgens de Chinezen uh, eigenhandig zijn gekomen... om die textielindustrie weer op te bouwen. Maar dan uh, profiterend van de labels uh, Made in Italy en werkend volgens uh, het oh, Chinese recept met uh, arbeidsomstandigheden waarvan wij zeggen dat is mensonterend maar die Chinezen verder vrij normaal vinden um, en uh, nou ja, de, het, het interessante is dus dat je uh, lieden kunt spreken die zeggen van nou ja, dit is dus het voorland voor Europa dan zeg, dat is toch precies de precies, die er is precies. bij mensen en, ja. en, en dan uh, ja, ga je daar uh, naartoe en je gaat je erin verdiepen en ja, dan moet je toch constateren dat dit ook meteen... Uh, want dit, dit speelt al een jaar of uh, tien... en uh, dat dit ook meteen de enige plek is waar dit gebeurt... en dat het ook een heel uitzonderlijke plek is daarom. En juist op het moment dat ik er was... was er eerder van een vrij grote uittocht uh, van Chinezen weer sprake, Omdat dan? de economische crisis uh, zodanig huis hield... dat uh, ze dachten van nou we kunnen het beter ons hel uh, elders zoeken. En dat gebeurt dan ook weer even snel... Um, maar waarom het, denk je dat het dan vooral daar... het punt is dat die textielindustrie iets heel specifieks heeft. Namelijk, hij is heel laagdrempelig. Je hebt er nauwelijks technologie voor nodig. En je kunt daar dus gewoon beginnen eigenlijk. Omdat die oude ateliers daar uh, nog gewoon waren en, en uh, braak stonden. En ja, dat, dat doet zich gewoon in andere bedrijfstakken uh, niet op die manier voor. Mm. Dus um, ja, de nuchtere analyse van economen is dat dit gewoon ook echt meteen de uitzondering is. Terwijl dus de, de rampspoedbrengers uh, er ook zijn. Maar die goed zeggen, toen jij daar binnenkwam, was ja. je toen ook niet zoiets van wow. Nou, kijk, niet alleen toen ik er binnenkwam, maar ook voorafgaan toen ik me daarop voorbereidde. Alleen, ja... Dat, dat, is dan de, de, dat, dat is dus wat, wat vaak in, in het China-debat is. Hè? Dat je in de eerste de, instantie denkt, oh het zit zo. En dan ga je door en dan ga je kijken. En dan ja, blijkt het toch weer anders te zijn. Maar dat maakt het ook meteen zo leuk. Vertel ons uw China-ervaringen. 0800-1121 is het telefoonnummer. We zijn in het eerste uur volk, helemaal niet aan muziek toegekomen. Oh, dus ik stel ja. voor dat we dat ja. nu eerst gaan doen. Wij vragen okay. altijd aan onze gasten om uh, muziek mee te nemen. En je had zo'n zo prachtige lijst doorgemaild van wel tien uh, nummers. gaan we lang niet aan. Dat gaan komen. we niet redden. Nee. We beginnen gewoon boven aan de lijst. Randy Newman met Political Science. Goh, waarom had je de, die uitgekozen? <laughs> nou ja, laten we hem eerst draaien. Dan hoor je de tekst. Dat okay. is wel geestig. Laten we dat gaan doen. Ja.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 I don't wanna hurt no kangaroo. Build an all American amusement park there. They got surfing too. So let's drop the big one now. Let's drop the big one now. Luister maar naar de tekst. Dan begrijp je wel <laughs> ja, waarom. Ja. Wat zijn nou ja, nou? De, let's let's huh? drop the big... The big one. Dat dus is de, one. de atoombom. Ja. Toch, ja. <coughs> ja, ja. dus uh, de, de hele wereld moet ongeveer uh, gebombardeerd worden. Behalve Australië, want we gaan geen kankerroes uh, verwonden. Maar nee, nou, heel heel geestig. En dat ja, is natuurlijk de Tea Party voorbij. Maar um, de, de Amerikaanse arrogantie die er uitspreekt, die is natuurlijk toch wel heel interessant. En die speelt natuurlijk ook in het, in het China-debat. Ja, het, het, het superioriteitsgevoel van de Amerikanen is, uh, is heel groot. En um, Ik volg die internationale media vrij uh, nauwkeurig. En wat, wat opvalt, is dat uh, Amerikaanse media niet in staat zijn om te begrijpen dat. China weliswaar kapitalistisch is geworden... maar daarmee nog niet uh, de stap richting een democratie zet. En opeenvolgende Amerikaanse presidenten hebben dat uh, uitgesproken als verwachting... van Clinton tot Bush enzovoort. Maar ja, dat gebeurt niet. En dat, dat, dat, dat wil er bij hen niet in, want het is toch zo logisch... Maar um, ja, dan moet je je toch net iets meer verplaatsen in, uh, in China en de Chinese geschiedenis. Want is dat wat jij eerder in het eerste uur zei: van het is je moet vanaf de jaren zeventig, zeg maar, rekenen mm -hmm. hoe snel iets is gegaan, dus je kunt het niet verwachten dat ja, nu nou al ja, zo goed. snel naar de democratie overgaat? Ja, nou ja kijk, uh, democratie is uh, behalve een kleine fase in de jaren twintig gewoon een vreemd concept, uh, dus. dus ik sluit, het, ik sluit het niet uit dat het ooit gebeurt. Alleen uh, dat het niet gebeurt, kan je niet verrassen als je een beetje je inleeft uh, in de Chinese verhoudingen. Want waarom gebeurt het daar dan niet? Dat heeft met de politieke verhoudingen ook te maken. Ja, omdat, omdat kijk, op een bepaalde. Je, je, er is een behoorlijke stroom onder de Sinologen die zegt: van, ja, kijk, je moet, er is weliswaar een communistische partij nu, maar je moet het eigenlijk gewoon zien als een voortzetting van de oude keizerlijke tradities. Er is gewoon een grote machthebber in Peking en die regeert het land en uh, het volk uh, wordt bespied. Dat gaat tegenwoordig via internet, gaat heel handig. Uh, wordt gewantrouwd. Er is een enorme kloof, uh, maar de, de, dat is de verhouding. Hè? Er is gewoon een dominante macht in het land. En ja, democratie zit daar uh, niet in het pakket. Nou, is, ben, ben ik het daar niet... Uh, volledig mee eens. Ik denk dat, dat naarmate juist uh, China zich opener he, uh, opstelt in de wereld en naarmate er meer uh, Chinezen in het buitenland gaan studeren ja. en kennis maken met ons systeem en zich beter kunnen informeren enzovoort dat dat er wel uh, uh, die voedingsbodem er wel is alleen ja, dat neemt niet weg dat je toch wat de mogelijkheid open moet houden dat het geen democratie wordt en dat in feite we nu moeten constateren dat sinds uh, 79 1979, Deng Xiaoping, die open deurpolitiek heeft ingezet... en dat is het toch al best wel een tijd geleden... het nog steeds niet uh, gebeurd is. Uh, we hebben natuurlijk Tiananmen Square gehad... maar dat is ook alweer uh, dikke dertig jaar geleden. Dus um, ja, nou ja, goed, dat, dat, dat is het, het probleem. Uh, uh, ik, denk, ik denk dat Amerikanen... Uh, zo overtuigd zijn van hun eigen normen en waarden... dat ze uh, ja, niet in staat zijn om zich in te leven in uh, een geheel nee. ander concept. Heb jij Chinezen kunnen spreken... hoe zij zelf tegen hun eigen politieke systeem aankijken? Ja, zeker, zeker. Want wat mij uh, frappeerde, dat sluit ook wel aan bij wat ik net vertelde... is dat als je met gewone Chinezen praat... ik was er tijdens het twaalfde partijcongres, nu in uh, november... En um, ja, dan is de afstand... Wij hebben het wel eens over de kloof tussen burger en politiek. Mm -hmm. Ja, die afstand daar is zoveel groter. Um, dat is gewoon een... Ja... Een hele andere wereld, die wereld van de politiek. Daar hebben ze helemaal niets mee te maken. Ze zijn bezig met hun eigen leven. en ze zijn. Maar andersom doen politici daar waarschijnlijk ook geen moeite... om uh, nou, een dat gezellige is niet... locatie bezoeken en uh, veldwerk te verrichten? Nou, of wel? dat is niet helemaal waar. Ik bedoel, uh, als er een aardbeving is, dan komen ze ja, uh, okay, dus zeker er naartoe. Dat vind en, ik van een andere orde... Uh, ja, dan nee, wanneer zeker, je even maar, de bolshoogte maar, komt nemen in een probleemwijk. Ja, nou, maar ze proberen ook wel... Voeling te houden met uh, uh, wat er leeft. Want ja, daar is hun eigen overleven ook wel weer uh, van afhankelijk. Dus met name wat er op dat uh, Chinees Twitter wordt gezegd, uh, wordt, wordt uh, zeer goed in de gaten gehouden. Dus ze zijn er zeker niet, niet ongevoelig voor. Maar um, nou ja, de, de, die, die, die, die kloof die, die, die is echt uh, zeer groot. Ja, God, daar hangt het natuurlijk enorm van af. Kijk, ik heb uh, in, in uh, Peking en, en, en Shanghai met intellectuelen gesproken. En die hebben daar zeer genuanceerde en af en toe zeer kritische uh, kijk op het, hun eigen politieke systeem. Ja. Maar, maar zien het ook niet snel veranderen? Mm, nou, nee, over het algemeen niet. Nee. Ja, weet je, die, die groep van dissidenten is natuurlijk toch uiteindelijk ook miniem op die uh, totale bevolking. Ja, ja, ja. En uh, um, ja, nee, dat zou, zou heel. Naïef zijn om te verwachten dat dat uh, zich binnen de komende vijf jaar uh, zou voltrekken. Ja. Dat, dat denk ik niet. Dus de, de Amerikanen die kijken natuurlijk over het, als je het hebt over het, het, het chauvinisme en het, ja. ook het trots zijn op je eigen uh, land. Dat hebben Chinezen natuurlijk ook wel heel sterk. Je hebt het ook wel over het, het nationalisme binnen China. Ja. Ja. Het, wat ook heel erg gepropageerd wordt door, de, door, de, door China zelf. In het ja. onderwijs ook hè, worden kinderen heel erg op die vaderlandsliefde ja. En dat, dat is ook een gevolg van uh, Tiananmen Square... waarvan het grote bloedbad uh, met de studentenopstand... toen hebben ze eigenlijk geconstateerd dat er een tekort was aan patriotisme. Um, nou ja, dat heeft ertoe geleid dat er allerlei patriotisch onderwijs is gekomen. En ja, dat heeft wel ook effect gehad. Ik bedoel, dat, dat uh, leidde er onder andere toe dat in 2008... toen er zoveel kritiek was op, uh, op China... dat studenten hier, Chinese studenten die in Europa studeerden... spontaan de straat op gingen, spontaan... om uh, hun regering bij te vallen in dat debat. Dat ging toen over de inval in Tibet met name. Ja. Nou ja, goed... Um dus, dus dat, dat, uh, ja, dat is dat is een heel opvallende. Maar wordt dat gedaan door dingen over het verleden weg te laten of door? Ja, uh, die, die, dat verleden wordt, wordt uh, herschreven. Ja, dan ja. Ja, wordt, wordt echt uh, de, de correcte uh, geschiedenis wordt daar uh, onderwezen. En, en dat... wordt dan ook het Westen als de vijand neergezet? Ja, we hebben natuurlijk uh, ook een uh, vrij beroerd verleden uh, in China. Met ons koloniale verleden? Ja, nee, zeker. Dat, uh, je kijkt er een beetje lachend uit, Maar dat is, dat is vrij ernstig, wat wij daar gedaan ja, hebben in de, in de 19e eeuw. Um, maar als ik dan denk over herschrijven van de geschiedenis... hier is natuurlijk ook wel de kritiek nou, in Nederland... dat we daar ook een beetje... Ja. M, dat we dat ook al snel op de deurmat schuifelen... moeten we niet te veel aandacht aan besteden in de geschiedenisboekjes. Ja, ja. In zover, nou ja... Uh, ja. Nou, daar gaat het nog wel wat rigoureuzer aan toe. Maar in ieder geval, die 19e eeuw die heeft er echt uh, <coughs> zeer ingehakt. En, en uh, ja, de Engelsen en de Fransen hebben zich daar ook uh, niet, niet onbetuigd gelaten. De, de, ja, wat ik, ik, ik had het eerlijk gezegd niet scherp uh, voor ogen. Maar ja, zoals de Britten zich hebben gedragen, door bijvoorbeeld uh, de Chinese bevolking aan de opium verslaafd te maken. En ze gewoon ja, uh, opium, opium ja. te voeren en op het moment dat ze verslaafd waren de, de prijzen omhoog te gooien. En op die manier ook een soort uh, ruilhandel... Ja, een afhankelijkheid ook te ja, ruilhandel te kunnen opzetten voor, voor de thee en de zijde enzovoort, die ze wilden hebben. Uh, ja, dat is echt buitengewoon ja. schandalig. Uh, en en nou ja, verder überhaupt die, die opiumoorlogen die daar zijn gevoerd... Um, maar goed, de, de, de, die worden ook geïnstrumentaliseerd... door de uh, Chinese overheid en de Chinese regering... om, om um, nou ja, erop te wijzen dat, uh, dat schitterende, die schitterende Chinese beschaving... Uh, van duizenden jaren oud, daar in die 19e eeuw een enorme knauw heeft gekregen. Door toedoen? Door toedoen door van het Westen. westen ja. Nou, is het niet zo dat, dat, dat je dat ervaart, hoor, dat er een soort uh, wrok is nee. uh, jegen, jegens het Westen? Nee, dit, dit is. Jij was daar wel benieuwd naar, hè? Ik was er wel benieuwd naar, ja, want ja, dat, dat, dat lees je dan, denk je, nou ja, dat, dat, dat moet Ga toch ik wel dat moet er toch wel in ja. hebben gehaakt, maar dat, dat, dat blijkt dan wel weer mee te vallen. Maar goed, het is, het is toch een. Um... Wat, wat je eigenlijk voelt, is, is een, een, een, een, enerzijds die superioriteit die ze hebben... Van, vanuit die duizenden jaren oude beschaving... anderzijds toch een gevoel van inferioriteit ook. Jegens dat Westen wat, uh, nou ja, wat, wat op een bepaalde manier toch ook weer beschaafder is... dan zij zichzelf uh, voelen. Dus dat is, dat is een, dat is een uh, ingewikkeld mengsel. Ja, want wij, dat is natuurlijk en, vanuit Europa hetzelfde eigenlijk. Nou ja, precies. Dat, dat, dat wou ik net zeggen. Wat, wat wij daar tegenover stellen is natuurlijk ons eigen superioriteitsgevoel. En dat is ook niet gering. He, uh, ik had het al over die Amerikanen die er gewoon van uitgaan. Jullie worden een democratie. Ja. Je, onze normen en waarden... Uh, ja, die, die willen wij... Uh, uh, gewoon overgenomen zien. En daar wordt alles in China eigenlijk aan... alle ontwikkelingen worden daaraan... Uh, afgemeten van... Ja. komen ze nou wel of niet onze kant op? En uh, wij zien ons dan weer economisch... als minderwaardig ten opzichte... Ja, dus van daar China. schieten we dan... een beetje in door in mijn ogen. Maar goed... Uh, ja. uh, dus, dus dat waar op zich ja, je superieur voelen. is natuurlijk altijd een vrij slechte basis. Tot een, uh, voor, een, voor een. nou ja, waar, waar ik dan mijn uh, vraag over heb. Hè, van, is er een vertrouwensrelatie mogelijk? Ja. ja. Maar goed, de samen. De, de, de, hoe zeg je het? combinatie van superieur zijn en inferieur zijn. dat, dat ja. je voelen in ieder geval. Ja, dat, dat maakt het mogelijk dat er wel degelijk dus die relatie is. N nou ja, dat, maar dat maakt die relatie ook heel ingewikkeld. Ja. Ja. Dat, dat, dat, dat is niet een, geen gezond uitgangspunt. Maar goed, daar kunnen we aan werken. We gaan het eens vragen ook wat de ervaringen zijn van William van Harskamp. Die heeft gebeld en woont en werkt al sinds lange tijd in China. Meneer van Harskamp, goede Ja, Goede avond, goede nacht. Nu wel thuis, of thuis in, in Nederland, ben, moet ik, ik zeggen? Ben nu, ik ben nu in Duitsland. In Duitsland ben je nu, ja, gaan ik kijk wel, eens ben. aan. Hopelijk. Uh, waar woont u dan allemaal in China, in Duitsland en ook nog in Nederland? Ik, heb, uh, ik werk sinds 1994 werk ik in China, ja? maar voornamelijk in West-China. Oost-China is, is voor mij te kraal uh, Ik weet niet of ik ook daar ook in die gedeelte geweest ben, in Xinjiang. Ik heb uh, zes jaar in Tibet gewerkt. Ik heb in Yunnan gewerkt en nu werk ik de laatste, nou wat zal het zijn, de laatste tien jaar. Werk ik in, in Xinjiang, dat is de provincie die tegen Kyrgyzstan aan, uh, aan ligt. En ik woon wisselend in uh, Kaskar, in Urumqi en of in Duitsland. Oké, okay. nou ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik moet daar nog naartoe. Nee, nee, helaas, helaas. Ik moet daar nog naartoe. Maar wat doet nou, u voor werk? <laughs> Je moet niet hoor. Dus... Nee, nee, maar ik zou het <laughs> graag willen, laat ik het zo zeggen. Nou, ik, ik, heb, daar, ik heb daar sinds 1994 uh, werk ik daar. Uh, wat voor ik, werk? Uh, ik heb een eigen bedrijf gehad wat uh, voettochten in de berggebieden uh, organiseert. Ja. En uh, nu werk ik, ik ben, ik ben sinds uh, twee jaar gepensioneerd en nu werk ik... Of doe ik daar werk voor mijn agenten die voorheen mijn agenten waren, waar ik mee samengewerkt heb, en ik leid daar nu de gidsen op die mijn werk door de gebieden daar uh, overnemen. Oké. Okay. En dat zijn veel Chinese, lokale bevolking is dat. Te dragen. Is dat vooral de lokale bevolking? Ik, ik heb uitsluitend met lokale uh, bevolking uh, gewerkt. En uit die ervaring ben ik het in, in, in, grote, in hele grote lijnen eens met, uh, met Oko. Fokke uh, is het. Wat, Fokke Obbema. Wat mij wel zeer opvalt, dat is uh, de, de bureaucratie in mijn geboorteland uh, in Nederland, is veel heftiger dan in China. Fokke? Ja, kijk, ik zie een klein vraagteken boven ja, je hoofd te Nou ja, god. Uh, ik, ik heb ook verhalen over de Chinese bureaucratie gehoord die uh, er ook niet om liggen, eerlijk gezegd. Ja. Nou, om, om, uh, ik, heb, ik heb zeer weinig uh, weerstand gehad om, om daar bijvoorbeeld een, een, een penthouse te kopen. Als ik uh, met mijn papieren uh, de grens overkom, en dan kwam ik meestal uh, vanuit Kyrgyzstan, dan, dan misschien heb je dat ook gezien, uh, op, de, op de desk van de, van de douane die uiterst vriendelijk toelachen, daar, zit een, een, uh, daar zitten vier knopjes met lachende gezichten. Als je goed behandeld bent, kan je, uh, en helemaal snel er doorheen, dan kan je op het... het meest lachende gezicht eh, drukken, heb het wat langer geduurd, dan druk je op het vierde knopje en dan eh, heeft het allemaal wat langer. Heb je vertraging eh, gehad of zo? Ik heb dat in Europa echt nog nooit meegemaakt. Nee, ik denk ook ja. niet dat ze zich daaraan gaan wagen, hoor. <laughs> Gok ik zomaar. Nee, heb je dat ik ook bedoel, nog gezien? ook <laughs> niet. Nee. Als, als wij, als wij in, in ons, laat ik zeggen, tussen aanhalingstekens beschaafd gedeelte van de wereld nou eens vergeten of nou eens afleren om met dat vingertje omhoog te staan en en alles maar, maar angstig vinden. En alles maar, maar, maar raar vinden. Het mooiste wat ik ooit meegemaakt heb. Ik was met een klant in, in met een groep. En daar was een klant bij. En uh, god mensen hebben daar eeuwenoude cultuur. En er waren wat dingen die, die mijn klant niet beviel. En toen hoorde ik hem een gegeven moment zeggen. En dat meende hij dus echt serieus. Van ja god ze moeten nog veel leren. En dan denk ik man in godsnaam waar heb je het over. Weet je wij komen uit... Mensen komen uit het westen van de wereld waar we alles hebben. Wij komen in, in, in gebieden waar mensen gelukkig zijn met, met, met, met een ezel bij wijze van spreken. En dan komen wij even zeggen, eh, wij, de beschaving komt dan even zeggen, eh, dat ze nog veel moeten leren. En zo ervaren ik China. Die mensen die zijn, die zijn compleet anders zoals wij. Maar waarom respecteren we dat eh, niet? Er is geen gevaar, er komt geen gevaar. Mensen drijven drijven eh, handel. Althans, zo ervaar ik het. Ja, ja, ja. Als je met, met met mensen uit andere delen van de wereld naar een, naar een, naar een gastland gaat waar je gast bent, ja en. en... Dan stel je, je ook zo op. Ja, dan denk ik wel eens, mijn god jongens, als er, het land waar ik geboren ben in, in, in Nederland, als ik, als ik naar, naar, naar de weersverwachting kijk en, en er drijft één grote wolk boven, dan zie je echt het hele land niet meer. En dan denken wij daar eventjes te, te, te, te, te vertellen hoe het, hoe het moet. En, maar schendingen van mensenrechten, daar mogen we toch wel wat van zeggen, toch? Vindt u niet? Uh, daar moeten we iets van, nee, okay. uh, van zeggen. Dat, dat, uiteraard, daar moeten we iets van, uh, van ja. zeggen. Maar laten we het niet, laten we het nou niet naar onze normen en, en waarden doen. Ik was in, in, in, in Tsjechië, ik was in Praag toen de muur viel. Ik hoorde vaklaaf, uh, Havel zeggen van ja, nu is de tijd voorbij... dat we op zondag uh, in de stoel kunnen zitten. Nu moet er gewerkt worden. Ik was in, in, in Moskou toen, toen daar de democratie uit, uh, uitbrak. En daar, denken ze, daar, daar hebben ze waarschijnlijk gedacht... dat dat in één generatie eventjes gaat lukken. Nou. Dat gaat niet lukken, want nu speelt de maffia de, de, de baas. Maar hoe moet je, je dan in, in China aan de bel trekken... als het gaat om die mensenrechten, maar, maar, wat jouw maar Dat bedoel ik juist te zeggen, van als ik zie hoe geleidelijk aan de Chinese regering daar toch... en dan heb ik het over West-China... waar de Oeigoeren het niet, niet makkelijk hebben... maar hoe ze daar toch geleidelijk aan... op een, een, een soort verantwoorde wijze een democratie invoeren... dan zeg ik nou, ik kan daar alleen maar respect voor, uh, voor hebben. Dat duurt generaties om daar een democratie uh, te, te, te verkrijgen. Maar vindt u dan ook dat je niet kunt verwachten dat het sneller gaat? Je mag het niet uh, verwachten dat het sneller gaat. Omdat als het sneller gaat... dan gaan de mensen die, die, die jarenlang stil in hoekjes gezeten hebben... die komen er ineens uit en die voelen macht. Zoals het in, in, in Rusland uh, nee. gegaan is. Denk je dat ook, Fokker? Um, nou ja, dat het van lange adem is, lijkt me duidelijk. Kijk, over, over die mensenrechten. Het, het uh, ge grote gevaar is dat je dat al te zeer uh, van de toren gaat blazen. En dat werkt dus volkomen averechts. Want um, dan verliest de Chinese partij uh, feest, gezicht, uh -huh. uh, zijn respect. En dat kan juist voor gevangenen, uh, de gevangenen in kwestie... Averrechts ja, ja. uitpakken. Hoe dus, zou je het dan wel moeten doen? Nou ja, dat, dat, dat is dus meteen aan het lastige. Maar ik vrees dat de huidige methode... waarbij je dus toch veel achtergesloten deuren doet... en dat je het eigenlijk allemaal niet ziet... en dat je het als buitenwereld niet kan controleren... maar maar, maar moet hopen dat het wel gebeurt... Uh, dat, dat, dat er eigenlijk geen alternatief daarvoor is. Hoe heb jij zelf, uh, William, uh, ervaren ja. om, om zaken te doen? Waar moest je het meest aan wennen? We hebben over de mentaliteit? De, ik moest het, het, het, het, het meest aan, uh, aan wennen... dat je uh, op voorhand... Uh, nou, laat ik het anders zeggen... dat je pas uh, duidelijk zaken kan doen... Als je door uh, bijna iedereen aan de tafel waar je dan zit... dronken gevoerd bent en <lacht> als je alle dronken bent... dan gaan de zaken het, uh, het snelst. En daar moet je wat handig in zijn. Je moet zorgen dat je nog net iets nuchterder bent... als de mensen die tegenover uh, je zitten. Uh, wat ook heel belangrijk is... Uh, geef nooit een hand, dat heb ik zelf ervaren... geef nooit een hand aan een Chinees... Uh, voordat je de, de, de dorpel, over, voordat je in zijn huis bent, dat is, dat is heel heel belangrijk. Die mensen waarom hebben is dat? bepaalde regels. En nou daar moet je je aan houden. En ik, ik heb het niet over, of ik, ik weet niet hoe het gaat in het, in het Oosten van China. Ik werk mm -hmm. voornamelijk, ik heb voornamelijk in het in ja? het westen gewerkt. Ik werk voornamelijk in, in het Westen. Maar weet je waarom mij... het is dat je dat niet moet doen? Wat zeg je? Waarom is dat? Waarom... Dat is een teken van respect. Als je pas binnen in huis een hand geeft. Ja, ja, ja, ja. Wat Binnen in huis uh, een, een, een uh, iemand begroeten, niet als de deur open, open doet, als de als je aanbelt. En de deur gaat open en je daar spontaan even denkt iemand te, te omhelzen of, of, of spontaan je, je hand uitsteken. Nee, met je handen naar beneden binnenkomen. En pas als de mensen zeggen hier heb je een stoel, dan kan je ze een hand uh, geven. Dat zijn kleine dingen en dat weet ik wel. Ja. En maar... het, het ter zaken komen, daar moet je dus eerst wachten tot er flink wat drank in is gegaan. Nou, je zit, je zit, als, je, als je daar zaken wil doen, dan zit je met uh, uh, god uh, soms tien, twaalf mensen... Uh, ...zit je om een tafel die eigenlijk allemaal iets van jou verwachten... ...en eigenlijk allemaal iets van jou willen die verwachten van jou... ...dat jij uh, weet hoe, uh, wat, je, wat je te bedden brengt. Hè? Niet dat je het gesprek aan, aan, aan die mensen overlaat. En als je met een, met een goed gestaffeld verhaal komt, dan luister naar... Nou. ...maar ze beginnen allereerst met jou wat drinken aan, uh, aanbieden. En als je dat uh, genomen hebt... dan uh, krijg je van, van alle Chinezen die aan de andere kant uh, van de tafel zitten... van al hun krijg je eerst een glas uh, uh, wijn aan, aangeboden. En dat moet je opdrinken. En <coughs> dan kom je er nog goed af met wijn. Toch? Nou, het is, het is, uh, wij, wij noemen het dan wijswijn, maar het is iets van, van, van rijswijn. Het is 45 procent. Oh, oh, dat is we wel naar, iets, naar, ik okay, het Ja, ja, ja. ja uh, en, dan, okay. moet je, dan moet je goed tegen kunnen. Zo. En pas bij de 12e gaat hij lekker smaken, hoor. Dan gaat het niet doen. Maar, maar ik heb uh, begrepen, maar dat uh, corrigeer me als het verkeerd is, dat Aziaten genetisch gezien minder goed tegen drank kunnen dan... Dan dat wij dat kunnen. Ik weet het ja, in nou, ieder geval van is, Japanners. Dat is het voordeel, en dan op laat. Ja, oké, okay. dus dat klopt wel. Kom je tot de zaken. Ja, dat klopt wel. Ja. Laat op de avond kom je dan tot de zaken. Uh, die je eigenlijk uh, wil bespreken. Dan heb je daar vervolgens nog drie, vier avonden voor nodig. Ja, ja. Om, het, uh, om het geheel rond te krijgen. Maar ik moet er wel bij zeggen. Ik heb er nooit geen uh, problemen uh, mee gehad. Wat ook belangrijk is. is een goede tolk naast je. Ja, uh, dat zal best. Hmm. Ja. Wat zijn jouw die ervaringen? Die had ik. Met? met zaken doen? Heb je mensen ja, ja, gesproken die met dit soort verhalen ook kwamen? Of... Ja, ja, nee, het is een bekend verhaal dat je, dat je enorm aan de drank moet. en dat je daar uh, op een gegeven moment helemaal genoeg van hebt, maar dan toch weer door moet. En dat, dat, dat heb ik bij uh, menige zakenman gehoord. Ja. Maar overdag gebeurt er eigenlijk niet zoveel dan? Het is vooral in de avonduren dat. Uh, nou, nee, kom op. De nee, belangrijkste nee, nee, zaak nee, er wordt, wordt, wordt keihard gewerkt natuurlijk ah, okay. altijd. Maar... Ja, de, de, de, eten is ongelooflijk belangrijk in China. Dus dat uh, ja, daar wordt uh, bij wijze van spreken bij het opstaan, wordt al bedacht van uh, wat er die dag gegeten gaat worden. Ja, uh, dus um, ja, dat is gewoon ook werken, weet je. Dat, is, uh, dat maakt deel uit van de zakelijke cultuur. Ja, ja. En ja. Het handen geven, ken je dat verhaal? Ook? Nee, kan ik niet. Nee. Nee. Maar ik moet erbij zeggen dat, dat ik ook niet weet of dat in, in, Of dat overal nee, zo is in Beijing yeah, en omsteken yeah. in, in het, in het yeah. Westen... is het, uh, is het uh, inderdaad dat dat zo'n beetje de regels zijn. Maar het zou ook kunnen... Dat weet ik niet, heb ik niet naargevraagd. Maar het zou kunnen dat dat van oudsher van, van Russische invloeden ja. Uh, uh, ja, afkomstig is. Omdat Xinjiang heeft nogal een, een, een geschiedenis. Het was eerst onder Mongols uh, regime, dan was het met, onder, Russisch, uh, re, uh, onder het Russische regime, dan onder Chinese Chinees-Russische uh, regime. En sinds de laatste, 49, vanaf 1949, is het uh, gelijk met Tibet toen ingenomen en is nu. Uh, uh, hebben ze nu een soort zelfbestuur. Oké. Okay. Waarom bent u eigenlijk ooit die kant op gegaan? Omdat ik uh, 27 jaar bergbeklimmer geweest ben. Okay. En uh, ik, in, uh, ik vrij hoge bergen beklom heb in dat gebied. En dat trok zo dat u dacht, daar wil ik zijn? Nee, ik was op, uh, ik was op K2... Ik Beklom K.P. in 1993. Ach ja, wie niet? Ja, Toen maar. Ja. <laughs> maar. Ja. En daar kwam ik uh, iemand tegen. en uh, Op de berg kwam ik iemand tegen. En die zei tegen me van... Nou, als je echt bergen wil beklimmen... moet je aan de andere kant zijn van deze berg. Dat, die kant was nog niet eerder beklommen. Oh, okay, en okay. toen ik terug was, toen dacht ik van... nou moet ik daar eens gaan kijken. En in uh, eind 1993, 1994 ben ik daar geweest. En sindsdien heb ik daar gewerkt. Dus zodoende Zonde. ben ik in dat gebied uh, ja. terechtgekomen. En wanneer uh, gaat u weer daar naartoe? Ik, ga, ik vertrek in augustus uh, weer, omdat in juli het, in, het, uh, in Xinjiang eigenlijk de regenmaand is. En, en uh, nou ja, oké, okay, ik wil ook nog een paar dagen een normaal uh, leven hebben. Dus ik ben teruggegaan naar mijn boerderij in Duitsland en daar heb ik nu een... Uh, een maandje vakantie opgenomen, zeg maar. En uh, begin 2 of 3 augustus vertrek ik weer. En uh, mijn vriendin, die is sinds februari. studeert ze aan de uh, uh, Universiteit van Urumqi uh, Chinees. Dus nou, die zit daar ook. Kijk eens aan. Bedankt voor het bellen. Leuk dat u even de moeite heeft genomen om uh, ja, te vertellen. En, uh, nou ik En succes! Nodig, uh, uh... Fokker. Fokken is ja, het. De, de, de ja, dat nodig ik uit om naar Xinjiang uh, te komen. Nou. Oké, okay, nou. Deal? een zeer interessant uh, gebied. En ja, ik ga graag eens mee wandelen. Okay. Blijft u dan even aan de lijn, meneer Van Arskamp. Dan kunnen we even uw ja. gegevens ook noteren voor, voor Fokken. Ja? Ja, is goed. Bedankt en een goede nacht verder. Doe. Ja, dankjewel <laughs> voor de tijd die me gezond Oké, okay. Oké, okay, okay, dankjewel. 0800-1121 is ons telefoonnummer. Als u ook uh, misschien met zo'n grote regelmaat uh, in China komt... of daar ook gedeeltelijk woont en zaken doet met uh, Chinezen... of dan gaat een berg beklimmen of dat u in Beijing uh, actief bent... of in Shanghai, laat het ons dan weten en vertel uh, ons uw ervaringen. 0800-1121, dus mailen kan nog naar casaluna@ncrv.nl. En wat mailtjes binnengekomen zal ik zo lezen... maar ik stel voor dat we eerst nog even naar uh, het tweede nummer gaan. Goed. Welke, jij mag het zeggen, fokken, oh. wat je wil. Op de, als ik het lijstje afwerk, dan komen we nu bij New York. Oh ja, dat is leuk. Ja? Ja, ja hoor, prima. Ah, dan gaan we naar New York van Alicia Kies. Just pray to God. State of Mind, nummer van uh, Alicia Keys. Terwijl wij het juist niet over New York hebben, maar over China verwacht ja. met mijn gast Fokke Ommenma, die boek schreef China en Europa, waar twee werelden elkaar raken. Uh, waarin hij uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar hoe machtig China is en gaat worden. En of het zo machtig is als wij denken dat het gaat worden. Dat zou wel eens kunnen meevallen, als je het in zo'n uh, terminologie kunt... Uh, Kunt zeggen. Want ook China heeft inmiddels een beetje last van een, uh, van een crisis. Door onze crisis. En het politieke systeem is daar ook dusdanig... dat het niet snel uh, uh, zich over de wereld zal uh, verspreiden. Laten we het zo zeggen. Het is wel zo Fokker dat, ja. uh, dat we nu met de zaak die nu speelt... van een politicus, die Bo uh, Shilaya, als ja, het goed uitspreekt... Ja. dat we een kijkje krijgen in ja. de politieke keuken van China. Ja. En dat gebeurt eigenlijk niet van. Leg ja. eerst nee, nee, nou ja. even uit waar die zaak om gaat. Ja, het is een nogal gecompliceerde zaak, maar om um, uh, kort te zeggen. Ja, zijn vrouw heeft een moord uh, gepleegd, laten plegen op een Britse zakenman. Uh, dat is onderzocht door de politiecommissaris van de stad waar Bochilai de baas was. De politiecommissaris die heeft toen een uh, showdown gehad met uh, Bochilai zelf. En, uh, dat liep niet goed af. Hij is gevlucht naar de eerst naar de Britse en toen naar de. Amerikaanse consulaat uh, in Chengdu. Um, en daarmee was het een internationale zaak. En um, nou ja, de, uh, de politiecommissaris is inmiddels uh, tot een lange gevangenisstraf veroordeeld wegens uh, verraad. Uh, maar het heeft ook de val van uh, Bo Shilai. Ja, die voor zichzelf ingeleid. een aardige carrière in gedacht had. die, die zichzelf eigenlijk als, uh, eigenlijk als het nieuwe baas van ja, het land precies, ja. uh, zag. Um, Waarschijnlijk ten onrechte, maar in ieder geval, hij is echt ten val gekomen en wordt binnenkort berecht. En dat is een enorme zaak. Het is het grootste politieke tumult, het grootste onrust binnen de partij sinds uh, Tiananmen Square, sinds het uh, Plein voor de Hemels uh, dus dat, dat, is, dat is, uh, uh, ja, was heel groot nieuws in uh, het afgelopen jaar. En het, ja, precies zoals je zegt, het gaf een enorm uh, goed inkijkje... en ook een vrij afschrikwekkend inkijkje in hoe het er aan de top aan toe gaat. Want wat je zag was dat gewoon die leiders elkaar uh, ja, dossiers over elkaar bijhouden... elkaar afluisteren en uh, ja, verder natuurlijk buitengewoon corrupt uh, blijken... Dat is natuurlijk niet van iedere leider afzonderlijk is dat bewezen. Maar wat we wel weten is dat ze zich eigenlijk allemaal uh, grotelijks verrijken. Um, nou ja, daar komt nu Bo Chilai, komt daar, uh, voor voor. Die wordt eigenlijk als de rotte appel uh, ja. in de band gezien. Maar uh, ja, je kunt niet zeggen dat die andere appels nou zo fruitig zijn. Dat, uh, nee, dat maar geld... wordt hij dan nu een soort van. Hij uh, wordt een beetje geslachtofferd. Ja, ja. en dan laat ons uh, ja. laat, en, en, laten zien hoe, ja, net, hoe ja. net. Hoe het opschoon laat Ja, Precies, zeggen. precies. En, en, en wij uh, hebben dat hier wel door, dat dat, hoe, hoe dat dan zit. Uh, maar het probleem is, de, de gemiddelde Chinees uh, heeft dat niet zo door. En die denkt, denk ik, toch vooral van, nou ja, oké, okay, goed dat ze ook eens een keer zo'n hoge oom aanpakken. Ja. En uh, goed bezig, communistische partij. En heeft dan ook het vertrouwen in dat de rest wel deugd? Nou, ja, dat, niet. Het, het, het politieke cynisme in China is, uh, is niet te onderschatten, is huizenhoog. Uh, maar die geldt eigenlijk vooral voor de... Eigen mensen, dus de mensen die, die, die, die een Chinees ziet in zijn omgeving, dus de, de burgemeester en de, de, de lokale uh, grootheden, die allemaal hun uh, zakken aan het volstoppen zijn, ja. um, maar niet zozeer die, die, die mensen die ver weg daar in Peking zitten, daar heeft hij geen zicht op. Dus de he het is natuurlijk nog veel gelaagder hè, in ja, China. Ja, en dus er is ook wel een neiging om, om daar enig vertrouwen in te hebben. Maar het gekke van deze zaak is, die Bo Shilai, Die was echt een beetje een, een held ook. Uh, samen met trouwens die, die politiecommissaris. was ook een grote crime fighter. Er waren zelfs televisieseries uh, over die man gemaakt. Echt hoe, ja, ja, ja, ja. Hoe fantastisch die bezig was. En die is nu dus, en samen met die Bo, uh, volledig van ja. zijn hoedstuk uh, gevallen. Dus dat is toch wel uh, een hard cel. Hoe gaat zo'n zo rechtszaak lopen? Gaat dat, wordt dat ook in de openheid gevoerd? Nee, ik denk dat de, de. Tenminste, wat ik ervan begrijp, is de verwachting dat dat toch wel heel erg uh, low-key uh, gespeeld gaat Terwijl worden. Terwijl ze het juist willen laten zien, van kijk eens hoe bezig ja, we zijn. Ja, maar tegelijkertijd is het, het, het risico dat als je er al te uh, veel mee te koop gaat lopen, dat, dat, dat het zoveel aandacht trekt en dat mensen ook gaan denken: van ja, weet je wel, is hij nou echt wel de enige? Dus uh, er is een straf afgesproken. Uh, er zullen geen media bij het proces aanwezig zijn. En er is het... nu al een straf afgesproken, ja, ja, zeg ja. je? Ja, en dat moet alleen de rechter moet dat nog opleggen. Maar uh, de, de verwachting is dat dat geen doodstraf wordt, maar 15 jaar. Dus de beschuldigingen zijn nu net bekend geworden. Um, nou ja. Weet je wel, dat, dat 15 jaar of iets dergelijks... en dat dat dan een soort huisarrest wordt... en dat hij gewoon hey, totaal uitgerangeerd is. En verder. hoe wordt daar dan blijft op gereageerd? Tegen. Want dat is natuurlijk slapen op, eigenlijk, als je, wat je dan een straf, straf krijgt. Nou ja, dat, dat zal dan, denk ik, toch redelijk met een sisser aflopen. Eerlijk gezegd. Ja. Het, het, het vlekje Bochilai is dan uh, weggewerkt. Ja. Ja. Wat niet wegneemt dat het een, een, een hele grote affaire was. En die ook toch wel repercussies heeft... Want dit speelde dus begin 2012. Aan het eind van 2012, in november, was de grote leiderschapswissel. En we wisten wel wie de, de nummer 1 en nummer 2 zouden worden, maar de nummer 3 tot en met 7, toch ook niet onbelangrijk. Die moesten nog uh, bepaald worden. En dat zijn eigenlijk allemaal hele conservatieve mannen geworden. Uh, dat het mannen zijn, dat is sowieso logisch. Maar ze waren ook nog heel conservatief. En uh, je kunt dus, dus een eigenlijk. Reactie op. Ja. Dat is eigenlijk wel een reactie op ja. die xilai affaire En dat, dat, dat is eigenlijk uh, toch ook wel weer jammer. Weet je? Dus de, de ruimte die er zou kunnen zijn... wie die zou hopen met een nieuw leiderschap... Weet je, of voor enige hervormingen. ja, In ieder geval economische hervormingen, ja. Maar op politiek vlak zeker ja. niet. Waar ligt eigenlijk de meeste macht... als je het hebt over binnen de politiek? Want we hier natuurlijk ook wel eens hebben... van eigenlijk is de ambtenaren, het ambtenarenapparaat is veel machtiger... dan de minister die, we, die wij hebben zitten. Hoe zit ja. dat in China? ja. Nou, dat is nog best diffuus. Uh, een hele grote machtsfactor waar we het nog helemaal niet over gehad hebben... dat is het Chinese leger. Mm. Heel groot uh, en heel machtig. En uh, Bo Xilai had bijvoorbeeld uh, belangrijke contacten in het leger. En dat maakte ook zijn, de afwikkeling van deze affaire ook zo ingewikkeld. Het duurde ook vrij lang voordat uh, dit proces daar uiteindelijk is gekomen. Uh, want eigenlijk moeten allerlei Partijen dan weer uh, uh, geappegeerd worden en tevreden worden gesteld, en, maar ook weer met anderen, sommigen weer afgerekend. Yeah. Dus dat is, dat is een heel ingewikkeld spel. Uh, de nieuwe president Xi Jinping is ook een generaalszoon en uh, heeft, uh, en zijn vrouw is trouwens, uh, een grote zangeres van het Chinese leger. Dus, van het leger? Uh, ja, ja, ja. Ze, ze heeft ook de, de rang van generaal major of iets dergelijks heel, heel hoog. Uh, dankzij haar uh, uh, nachtegaal stem. Ja, ja. Uh, Maar uh, Dit terzijde. Maar dus, uh, uh, die, die, die, die Xi Jinping zit dus ook ingekapseld in dat leger. Uh, het leger heeft ook zelf bedrijven. Uh, is, is, is verantwoordelijk voor een deel van het uh, bruto nationaal product van China. Um, en is ook degene die al die uh, cyberattacks uitvoert, waar we ook nog wel eens over uh, oh, lezen. Okay. Die worden onder auspicie nee. leeg. Het nou, een macht, een staat binnen de staat, zou je kunnen zeggen. Dan heb je natuurlijk nog uh, big business. Uh, dat is in China natuurlijk ook steeds machtiger geworden. En uh, ja, dat, dat, dat zijn de grote staatsbedrijven. Hè. We, we zien. China als een kapitalistisch systeem. Maar het is eigenlijk ook een heel erg door de staat geleide ja. economie. Waarbij al die grote staatsbedrijven. Ook weer hun. Uh, en grote staatsbanken. China heeft de, de geloof vier van de tien grootste banken ter wereld. Uh, die allemaal ook weer hun zegje willen doen. In dat hele politieke spel. Nou ja, kortom. Het is een groot spinnenweb. Het is een heel groot spinnenweb. En het is heel onderzichtig. Zeggen, het is een top 25 die de dienst uitmaakt. Uh, en, en iedereen die zegt uh, dat hij weet hoe het zit, die, uh, die ligt. Ja. Behalve als je tot die top 25 wordt. Ja, precies. Ja. En hoe kom je bij die top 25? <laughs> dat is heel lang. Dan moet je de top 24 kennen. <laughs> met zeg maar. Heel hard werken. En in, inderdaad heel erg netwerken. Ja. Ja, weet ja. je. Ja wel oh, interessant. Ja. Um, we kregen dan via Facebook een vraag van Els Colling Die zegt, moet Chinees niet aanbevolen worden voor alle niveaus in het onderwijs? Mm, ja, nou, het is... Uh, ik ik, ik is, um, uh, denk dat het heel ingewikkeld wordt voor uh, de middelbare scholieren. Omdat is, het zo'n ingewikkelde taal ja, is. Ja, als je niet muzikaal bent, kun je het vergeten. Maar in ieder geval... Uh, nou ja, ja ik, ik zou dat uh, overdreven vinden. Ik denk dat je met Engels kom je ook, ook een, echt een uh, heel eind in deze wereld. Uh, en nou ja, met name ook omdat ik toch ook die opkomst van China wel uh, relativeer. Uh, weet ik het eerlijk gezegd niet of, de, of, de, of je nou wel Chinees moet gaan leren. Uh, je kan het doen, het is, het, is, het is ongetwijfeld nuttig en het is altijd goed om een taal te leren. Ja. Dus, maar om het nou verplicht te gaan stellen voor het hele onderwijs, dat, dat vind ik dan weer echt doorschieten, uh, ik zou er niet voor zijn. Moet er op een andere manier aandacht worden besteed, meer aandacht worden besteed aan China? Ja. Over de, de, de hele cultuur, de lezen. historie. Ja, Het uh, moet verplicht worden gesteld. Op school waarschijnlijk. Lekker een boek van uh, ja. ruim 400 pagina's op ja. school verplicht stellen. <laughs> doen ze graag op de meer. Nee, nee, nee. Wat, wat, ik, wat ik zou willen is, is toch um, ja, dat, dat, dat, dat de, de intellectuele interesse in China, uh, in, in zo'n belangrijk land. Weet je, als je probeer te bedenken van wat zijn nou de belangrijke ontwikkelingen... in, in de wereld. Dan is de opkomst van China is er één van. Uh, ja, Probeer je daar toch... een beeld van te vormen. Amerika kennen we wel. en dat ja, de, de, de Daar wordt er door heel veel aandacht spoeld. aan. Ik weet niet hoe het nu op middelbare ja, school is. Maar ja, in onze en, tijd en, was dat toen wel zo. Ja, precies. En maar daar is ook wel reden voor. Alleen... Uh, probeer je ook hierin te verdiepen. Uh, en... Uh, ja, ga niet te snel met je oordelen... Uh, komen, zou ik zeggen. Maar... Leef je in, in dat perspectief. En daar zijn uh, fantastische films voor en boeken over. En uh, dat, dat is heel interessant. Ja, en dat gebeurt nog wel te weinig nu op scholen. Ja, vind ik wel. En, en, en er wordt lui over nagedacht. Gewoon gemakkelijk, gemakkelijk geoordeeld. Ja. Zullen nog één uh, nummertje luisteren van muziek? Ja. En dan uh, heb ik nog een mailtje. Dat ja. gaan we dan nog voorlezen? Doe maar de dijk. De dijk, kijk eens aan. U het hmm. Nederlands. Ja, toch wel een oh. beetje chauvinistisch zijn. hè ja, Prachtig nummer ook. Is het uh, toeval dat als ze er niet is, heb je er een uh, gedachte achter? Ja, ja, ja, ze is er niet. Ze is er niet. Nee, ze zit in Frankrijk. Ze zit in Frankrijk met de kinderen. <laughs> precies. Ze luistert ook niet nu, denk ik. Nee, nee, nee. zeker Maar dan niet. kan je wel zeggen dat je hem speciaal voor haar hebt gedraaid. Zo is het. De Dijk. Ja.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 als er niet is, weet een man pas wat hij prachtig nummer de dijk met als ze er niet is. We kregen een mailtje binnen van Tom Visser. Die is in 2011 een maand in China geweest. Hij schrijft... Uh, ik heb een deel van de reis gemaakt die Adam van Dis in 1986 maakte. En heeft verhaald in Een barbaar in China. Vanuit Beijing via Xi'an naar Lanzhou, Naar Urumqi. En Kashgar in het uiterste westen van China. Okay. Ja, ik weet niet dat is wat ik nog moet uh, Echt waar? Ja. Ja, dat ben je nog helemaal niet geweest? Nee, nee, nee dat is waar de vorige beller ook. Ja, al ja. Waarom, ja. waarom ben je daar eigenlijk nog helemaal niet... Uh, ja, ja, zo. En je je groot hebt toch land. een jaar vrijgenomen ja, om uh, te onderzoeken. Nee, maar het is ik heb best groot. Ja, nee, En ja. ik heb eigenlijk ook vooral veel in Europa gereisd. Ja, de dus de ik, landen die Ja, met ook China gewoon waar, ook waar in. die interactie tussen Chinezen en Europeanen plaatsvond. Hè? Dus zoals dat Prato en die, ja. die uh, uh, wijnchâteaus in de Bordeaux. Uh, studenten in Londen, in Hongarije ben ik geweest, in Duitsland. Nou ja, kortom, dat, dat nam ook nogal wat tijd in beslag. Ja. En de plekken in China, dat, dat uh, was dan vooral of Shanghai, Beijing, een beetje meer ja, de kant op. de ja, grootste maar steden. Ik, ik, je haalde eerder die, uh, die uitspraak aan van we zijn nog een ontwikkelingsland. Uh, ik, ik ben ook uh, juist het, het platteland opgegaan om, om dat argument te onderzoeken. Weet je wel? En te, te, te, te, een gevoel te krijgen over hoe. Uh, dat eruit zag. Want die, ja, als je alleen maar Shanghai Beijing... dat, dat werd mij door iedereen gezegd... Van ja, dan heb je echt niets nog begrepen van China. Ja. En dat bleek ook. Dat het, als je over die snelwegen gaat... dat is een reis terug in de tijd. Dat dan, dan, en dan begrijp je dat dat argument... en wij, wij hebben natuurlijk de neiging om te denken... Well, ja, wat nou uh, ontwikkelingsland? Jullie zijn de tweede economie van de wereld. En uh, flauwekul, ja. weet je wel. Maar ja, die, die, die, de, de armoede en de, de achtergesteldheid daar... is nog wel heel erg groot. Nee. Ja. En hoe het daar is, in het de uiterste westen dus. Nee, dat, ja, ja, dat, nou, je bent heel, uitgenodigd, dus je, ik, ja, ja, dus, je uh, kunt in ieder geval. Wandelend, gaan. dus dat is ook een heel prettig tempo. Ja. Ja, Ton, die schrijft het land van de Oeigoeren onderweg, net als van Dis, het boeddhistische Labyrinth-klooster in Xiahei. Ja. Ja. Bezocht? Ja. Er is me veel opgevallen. Sowieso het enorme verschil tussen China van 1986... dat Van Dis in zijn boek beschrijft. Mm -hmm. Toch opvallend hoe zo'n ontzaglijk groot land... met zo'n ontzaglijk groot aantal mensen... in minder dan dertig jaar van kleur kan verschieten. Wat ik me ook nog realiseerde toen ik er was... is dat China een veel oudere beschaving... en een veel langer teruggaande geschiedenis kent dan wij. Ja. Het geeft te denken. Ja, ja nou mooi. Ja. Ja. Voel je het als je daar bent dat, je, dat het, dat het zo'n enorme traditie heeft? Uh, nou, Buiten dingen die je kunt bezichtigen. Of? Ja, precies. Dat, daar, daar voel je, daar zie je het. Uh, nou, eerlijk gezegd, niet zo. Ik heb dat, ik heb dat niet zo uh, op die manier ervaren. Ik, ik vond juist eigenlijk. Maar ik ja, ben wat dat betreft heel contemporain ingesteld. Ik, ik vond juist de, uh, de leefwijze en waar, waar jonge mensen in grote steden mee bezig zijn. eigenlijk ook zo overeenkomen met uh, de manier waarop wij bezig zijn. Daar, daar refereerde je al eventjes aan hè, toen we het hadden over uh, uh, die, die hoogopgeleiden die ja. uh, op die arbeidsmarkt zich storten en aan het jobhoppen zijn. Ja, die zijn ook gewoon bezig met hun iPads en hun iPhones en uh, individualisering, consumentisme. Ja, dat zijn de dominante trends in uh, het Westen, maar dat zijn ook de dominante trends ja. in, in China. Misschien nog wel meer daar, of niet? Of is dat ja, ook weer een, uh, een van, vooroordeel nou, wat ik heb? Nou ja, in ieder geval vanuit een ander, andere beleving weer. Een andere achtergrond. Maar... Ja, die, die, die, die, dat convergeren, dat, dat, dat, dat zie je ook. Weet je? Ook al kom je dan uit een totaal andere politieke cultuur ja. enzovoort. Maar die, die, die mondialisering heeft wat dat betreft uh, ja, bizarre effecten. Maar hoe gaat dat dan? Uh, we hebben nog maar anderhalf minuut. Dus we kunnen niet inderdaad een enorme <laughs> analyses geven. Ja. Maar als je zegt, politiek gezien zal het altijd verschillend blijven. Ja. En zal het niet zozeer het ja, systeem worden. Hoe ja. zie jij het dan over vijftig jaar? Dat wel de mentaliteit ja, ja. meer kijk Wat, wat zelf mijn, is? Wat Van, mijn hoop is is, is, is dat, dat die, die uitwisseling alleen maar meer wordt en groter wordt. En dat is eigenlijk ook natuurlijk toch het beeld van de afgelopen decennia. En ik denk dat dat zich, als de geopolitieke en macro-economische omstandigheden... dat niet verhinderen, dat dat ook wel doorgaat. En dat, dat lijkt mij uh, alleen maar positief. Um, ja, een echte vertrouwensrelatie. Kijk, hier hebben we het al heel erg moeilijk. Bij Noord-Europa en Zuid-Europa Noord Zuid vertrouwt elkaar niet. Dus met China is het nogal even een slag ja, ingewikkeld. Het ligt ook nog even wat verder weg. En ja, ook qua met ja, die tijd nog iets verder weg. Precies, maar en we zijn op wel. Mag ik jou danken Graag voor twee gaan. uur interessante verhalen en kennis over uh, met name China. Fokke Obama, Volkskrant-journalist. Uh, lekker naar huis. Naar bed nu. Ja. Zometeen hier op Radio 1 nog steeds wakker van WNL. Brandouwers en Martijn Middel die spreken allerlei mensen in Berlijn. Vanuit Berlijn ook. En morgen dan ontvangt Helke Span, Maarten Vogel en Frans Schaven hier in Casaluna. Zij zijn de producenten van de Nederlandse versie van het theaterstuk The Normal Heart. Dat gaat donderdag in première in het lamar Theater. En dat stuk gaat over de opkomende HIV en AIDS-epidemie in New York in de jaren 80. Het is weer iets heel anders, maar zeker de moeite waard om te luisteren.